Terwijl de keizer door zes lakeien zachtjes achter zijn bureau werd gezet, stonden beneden in de keizerlijke keuken wel honderd bedienden te roeren, koken, bakken en wokken. Elke dag werden er zeven verse soepen gemaakt, zodat de keizer kon kiezen. Een wontonsoep en een haaienvindensop. Bamboesoep, kreeftensoep, noem maar op. Meestal nam de keizer die soep waar balletjes in zaten. Hoe zou je zelf zijn? Na de soep kon de keizer kiezen tussen de geroosterde pekingeend met champignons... Smakelijk majesteit. ...de gestoomde pastijtjes... Smakelijk majesteit. Dimsoem... Smakelijk majesteit. Visfilet in lotusblad of poe met inktvis en gegrild varkensvlees. Smakelijk majesteit. Wat de keizer het liefste at, was hai, Een eiergerecht met krap. Oh, voei, jong, haai met krap. Dat is vooral lekker als ik jeuk heb. <lacht> zeg, dat was wel om te lachen, hè? <lacht> <lacht> Eén van de meisjes in de keuken heette Lee. Omdat ze van die kleine, fijne handjes had, mocht ze vaak in de keizerlijke moestuin werken. Zwarte bonen planten, champignons plukken, broccoli snijden. Ze deed het allemaal razendsnel en heel precies. Jaren geleden, toen Lien nog maar een klein kindje was, dreven er op een dag donkere wolken dreigend samen boven het dorpje waar ze samen met haar ouders woonden. Met een donderend geraas scheurde het wolkendek open als de bek van een hongerige draak. En het regende zo hard dat het leek alsof er iemand een gigantische kraan had opengezet. De rivier zwol en zwol tot de oevers het niet meer konden houden en de dijk brak. Het water spoelde alle houten huisjes met één natte zwiep weg. Heb je alleen gezien? Nadat de storm was gaan liggen, stond het hele dorp onder water. Er stond geen huis meer recht. Alle bomen waren weggespoeld. Alles was door en door nat. Behalve, behalve de kleine lie, die lag lekker te slapen, ronddopperend in het houten bakje dat haar vader had getimmerd en dat dienst deed als bed. Diezelfde dag werd ze pardoes uit het water gehaald door een arme visser. O, ja. o. O. O. Maar wat, is, wat zit er nu voor een rare visje, mijn nette? Maar geen staart ja. en geen vinnen. Maar, maar jij bent helemaal ja. geen visje. Maar, maar jij je bent... Een kindje. Maar dat kan ik helemaal niet opeten. En teruggooien, dat gaat ook al niet. Maar nu gezongen. Nee. Oh. <laughs> Natuurlijk, een liedje. Ik dopper met mijn bootje op de zee. En alle vissen die ik vang, die neem ik mee. Dat is helemaal niet raar, of wat daag je dan? Ik ben een visser en geen politieman. Ja, ja, zing maar mee, wiskjes. En, en wie niet kan zingen, wat ik laat maar met zijn vinnige zijn. De visjes die ik vang, die maak ik schoon. Ze blinken als een keizerlijke kroon. Ik maak ze wel niet waar. nee dat lukt me niet. Ik ben een visser en, en geen keukenpiet. Garnaalen zwemmen graag in de zee. Maar nu neemt de visser ons met zich mee. Op weg naar uw visbuffet. als garnaalkroquet. En samen varen wij dan naar de kust. Voor wat zalige, welverdiende rust. Nee, nee, nee, nee. Ik zelf kruip in de hangmat of wat je dan. En de vissen slapen in de vissenpan. Zeg, maar ik wil eigenlijk helemaal geen gernaalkroket zijn. Ach, maar dat zal wel meevallen. Meevallen? Gebakken worden in heet frituurvet. Hoe kan dat nu meevallen? Ja, nu dat je het zegt. Vissen, vieze. wij springen uit de boot. Hè. Wij, wij voelen ons een beetje Z zeeziek. Ja. ja, grappig, hè, kleine kabeljauw. Adda, adda. Oh, oh ja, dat is waar ook. Je bent natuurlijk helemaal geen kabeljauw, hè. Je bent een mensenvis. Wat moet ik nu toch mee doen? De visser dacht lang en diep na en toen wist hij het. Het paleis! Ik breng je naar het paleis van de keizer. Ja, daar kan wel iemand voor je zorgen, hè. Ja, dat denk ik wel, hè.